Welkom bij een extra uitzending van Eindtijd en Provectie. Er is politiek zoveel aan de orde in Israël dat we Jan van Barneveld hebben uitgenodigd om daar eens uitleg over te komen geven. Jan, wat gebeurt er allemaal op dit moment rondom Israël? Om de betekenis goed te begrijpen moeten we eerst vaststellen dat de Bijbel ons leert dat God, de schepper van hemel en aarde, hij is de God van Israël. Ja. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. Niet alleen de God van Abraham maar volgens de lijn Isaac en Jacob en de tien stammen, de twaalf stammen. En die God is met Israël bezig om Israël op zijn plek te krijgen. Ja. En Nou is dat sinds de ontruiming van Gaza die op 15 augustus 2005, dat is nog niet eens een jaar geleden, eh, plaatsgevonden heeft. En sinds dat moment zijn allerlei gebeurtenissen in de wereld en rondom Israël... in een ongelooflijke stroomversnelling terechtgekomen. Ja, dat kun je wel zeggen, want er gebeurt echt van alles. Ja, dat gaat zo hard. Uh, u noemde al uh, de dood van Arafat, het verdwijnen van het politieke toneel van uh, premier Sharon. Ja. Overigens, hij heeft weer nog wat tekenen van leven vertoond. Oh, Op een of andere manier. Ja. Hij schijnt heel langzaam uit die coma te komen. Oh. Dat is heel merkwaardig. Ja. Maar goed... Uh, maar ook de oorlog die er op dit moment aan de gang is. Ja, want ik zei al, we nemen deze, uh, serie, of deze aflevering specifiek in de zomer uh, op uh, van 2006. Ja, ja. En juist nu speelt zich van alles rondom Israël af, raketten op Haifa, ja, uh, ja. Libanon, uh, noem maar op. Ja, ik wil het graag even in, in, een beetje in volgorde houden. Ja, als kan. Ja. Want uh, volgens pre premier Bush, president Bush was uh, 9-11, dus de 11 september 2001, ja. een belangrijk jaartal in de geschiedenis. En dat is ook zo. Ja. Over een jaar of 50 of 100, als we dat meemaken, zullen de kinderen in de geschiedenisboekjes moeten leren. 11 september uh, 2001, begin van de oorlog tegen het terrorisme. Hmm. Maar we zullen ook in de Bijbelse geschiedenis gaan we leren, 15 augustus 2005, stroomversnelling in de profetische gebeurtenissen die lopen... naar de eindtijd en naar het Koninkrijk van God... waar we naar uit gaan Is dat zo markant geweest, 15 augustus 2005? Ja, dat is, de Bijbel die zegt daar erg veel over. Oh, ja, ja. ik denk dat heel veel mensen dat dus niet weten. Ongelooflijk veel staat erover. Kun je ten een paar eerst, voorbeelden geven? Ten eerste, Gaza hoort bij het land van God. Gaza hoort principieel bij de stam van Juda. Dat is dus bij het land dat God aan Israël heeft gegeven. En... Uh, zij zijn toen bezig geweest om dat land van God te verdelen. Ja. En het verdelen van het land van God, daar is God vertoornd over. Ergens in de Bijbel, ik meen in de profeet Joël. Ik slaat zomaar zo maar op. In de profeet Joël staat... Um, want zie, Joël hoofdstuk 3... Mm -hmm. Want zie in die dagen en in die tijd... Welke dagen, welke tijd? Ja, kan dat precies. in de eeuwen? Nee, er staat duidelijk gespecificeerd... Wanneer ik een keer zal brengen... In het lot, in de ballingschap van Juda en van Jeruzalem. Dus de ballingschap van Juda, de terugkeer mm -hmm. van het Joodse volk. En de ballingschap van Jeruzalem, 1967. Toen Jeruzalem bevrijd werd in de Zesdaagse Oorlog van ja. de Jordaniërs. Mm -hmm. In die tijd, in die periode, zal ik alle volken verzamelen... en afvoeren naar het dal van Jozefat. Dus alle volken, dat is een ander woord voor Verenigde Naties... die zullen ja. op een gegeven moment... ...opkomen tegen Israël, samen, gezamenlijk. En dan zie je nu ook al... Ja, je ziet de voortekenen ja, die anti-Israël-houding van, die, die anti -houding van ja. de secretaris-generaal, van Kofi Annan. En die gaan allemaal naar het dal ja. van Jozefat. En dat ligt bij Jeruzalem. Hij is, zo, is dat zo heel duidelijk, het is zijn anti-Israël-houding? Ja. Waar, waaruit blijkt dat? Nou, hij probeert op dit moment, nu we die opname hebben... ...probeert hij krampachtig de Hezbollah te redden. Is dat zo? Ja, hij probeert op een wapenstilstand uh, uit te zijn, zodat Hezbollah zijn vegen kan redden. Want hoe zit Hezbollah nou in dat hele Libanon? Uh, maar, Hezbollah is de, eigenlijk de baas van het zuiden van Libanon. Het leger van Hezbollah is sterker dan het normale leger van, uh, van Libanon. Nou ja. en, uh, in de resolutie, horen... wat was dat resolutie 1559 van de Verenigde Naties, toen Israël zich terugtrok, was er een van de voorwaarden dat Hezbollah verdwijnen zou ontwapend zou worden en het normale, reguliere Libanese leger daar aan de grens met Israël zou plaats, eh, plaatsnemen. Ja. En nu zit Hezbollah daar. Ja. En die hebben 12.000 tot 13.000 raketten hebben ze. En die, in, in, de relatie regering van Libanon ten opzichte van Hezbollah, hoe zit dat? Hezbollah zit zelf ook in de regering. Ja, dat weet ik. Maar ja. hoe, uh, hoe staat het totale volk daar tegenover en de regering? Uh, dat, is, er... dat is tamelijk verdeeld. Er is op ja. dit moment zijn er honderdduizenden Libanese christenen in ballingschap. Die juichen Israël toe. Die zeggen, oh, beprijst God dat jullie dat doen. Verjaag ze eruit. En zet alsjeblieft je eigen grenzen open. Dan sturen wij ook soldaten om mee te vechten tegen de Hezbollah. Ja, die willen dus de Hezbollah ja, kwijt. Die willen de Hezbollah kwijt. Ja. Maar ook een gedeelte van de islamitische Libanezen... die willen ook liever de Hezbollah kwijt. Die zijn liever baas in eigen huis. Omdat ze gewoon vrede willen. Die willen gewoon vrede. Die willen ja. die ellende met Israël niet. Ja. En uh, die willen in rust leven. Ja. En maar, maar ze ook... hebben dus vrij veel macht, Hezbollah in in Libanon zelf. Ze ja, hebben ontzettend veel macht, Hezbollah. Ja. Ja. ja. En ze hebben maar één politieke agenda en dat is uh, Het vernietigen van Israël. Ja. En ook natuurlijk de alge de algemene, zou ik bijna ja, ik zeg toch de algemene agenda van uh, veel islamieten is om de wereld tot een kalifaat te maken. Ja. ...een groot islamitisch rijk te naja. maken. Oké, okay. Hezbollah en de Hamas, is dat één pot nat? Of, of zijn dat nee, twee we, organisaties? ze werken samen. Ze werken ze wel hebben, samen? Ze hebben een iets verschillende agenda. Hamas die wil dus van Israël ook een, een islamitische staat maken, vernietigen... En, ...en daar aan de regering zijn. Hezbollah werkt meer als een soort uh, voorpost of een soort vooruitgeschoven post van Iran en ook van gedeeltelijk van Syrië. Ja. Die zitten daarachter, die bewapenen ze en die uh, voeren hun oorlog tegen Israël via de Hezbollah. Ja, precies. Ja. Zo werkt dat daar ja. en dat is een hele spannende situatie. En dat is, het is merkwaardig, als je nog even naar het zuiden kijkt, dat Israël binnen een jaar nadat ze uit Gaza weggegaan zijn, dat ze binnen een jaar weer terugzitten daar in Gaza. Ja, dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd. Ja. Dat komt ook. Het land is in 1967 ook door de Heer God aan Israël toebedeeld weer. Ja. En die Palestijnen mogen daar wonen. Als ze zich maar schikken naar de regel van God. Dit land is mijn land. En wat hier in Joël staat. Ik zal in het gericht treden met al die volken ter oorzaken van mijn volk Israël. Mijn volk. Israël is Gods volk en van mijn erfdeel Israël... dat is Gods erfdeel hier op aarde... dat zij onder de volken verstrooid hebben... Mm -hmm. dat is door alle eeuwen heen gebeurd... terwijl zij mijn land verdeelden. En daar is God zeer vertoornd over. Ja. En dat is een hele gevaarlijke situatie ook. Als Nederland zegt... de Palestijnse staat, zelfs als Bush... zegt de Palestijnse staat... dat, dat is al jaren aan de gang. Ja. Van 1937 af... probeerden ze daar... op dat grondgebied ten westen van de Jordaan een Palestijnse staat te vecht, ve vestigen. Ja. In 1937 is het mislukt vanwege die oorlog die er twee jaar na uitbrak, de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. 1948 voorzag ook in een Palestijnse staat de resolutie van de Verenigde Naties, de verdelingsresolutie. Ja. Mm -hmm. En dat is ook mislukt, want de Arabieren wilden het niet. Die vielen met grote macht, vielen ze eerst binnen. In de periode 1948, 1967 hebben ze ook hun kans gehad. Ja. Want toen was Jordanië de bezettende macht en ze Precies. hadden... Al honderd keer aan Jordanië kunnen vragen: geef ons alsjeblieft een Palestijnse staat. Want er is ruimte zat. Er is ruimte zat, maar dat hebben ze niet gedaan. Ja. Na 1967 heeft de het aangeboden, Barak, allemaal premiers van Israël, ja. hebben het aangeboden. Ja. Ze hebben alleen maar geantwoord met geweld. Ja. En dat was ook toen Israël zich terugtrok, 15, 8, 15 augustus 2005. Toen dachten ze nou tevreden, want het enige wat ze deden. Was, nog meer kas kassamraketten afschieten. Ja, maar wat nou wel heel apart is, is dat uh, zeg maar, uh, in zo'n periode dan opeens aan beide kanten, zowel de Palestijnse kant als de Israëlische kant, uh, de premiers wegvallen. Is dat nou, uh, heeft dat nou betekenis? Is dat, uh, want opeens krijg je dus twee, twee ja, nieuwe... Ja, ja je, je ontlokt mij die uitspraak waar <laughs> Pet Robinson, die bekende Amerikaanse tv-evangelist, ja. zo vreselijk over op zijn kop had gehad. Want Pet Robinson, ik heb toevallig heb ik hier die, uh, zijn uitspraak tegen, die zegt hier, ik lees dat, uh, ik heb, uh, uh, had het eerst over Rabin, die uh, zo tragisch dat hij werd vermoord. Het was vreselijk dat het gebeurde, maar desondanks was hij dood. Hij verdeelde Gods land, en ik zeg wee over iedere premier van Israël die eenzelfde lijn trekt om de EU, de VN of de USA tevreden te stellen. Okay. Ja. En dat, dat, ja. Nou ja, dan zegt iedereen terecht ook... wie ben jij, Pet Robinson, en wie ben jij, jou van Barneveld... Om, om... om op de stoel van God te gaan zitten en ja. daar het oordeel over uit te spreken. Ja, precies. Dat is ook zo. Ja. Maar de andere kant is waar dat de Bijbel zegt... dat het gevaarlijk is om Gods land te verdelen. Ja. Want het is Gods land. Ja, ja. Je, en dat zien kunt, we nu ook ja. weer gebeuren. Je kunt niet echt een parallel trekken, maar... Ja. Uh... Maar God is ook... Vertorend over die ontruiming. Ja. Want in Amos lezen we dat uh, God vertorend is omdat ze een hele bevolking uit Gaza weggevoerd hebben. Ja, 8500 ja, nee, ja. Joodse mensen. En toen hadden de Palestijnen alle gelegenheid om de wereld te laten zien dat ze een mooie staat kunnen oprichten. Ja. Ze, ze kregen de infrastructuur terug. Al die kassen kregen ze terug. Nou, het eerste wat ze deden was die kassen gaan vernietigen. Ja, gelukkig. Is ja. Ja, ja. Ja. Nou, gelukkig is dat tegengehouden. Ja. En zijn er nog een aantal van die kassen die min of meer functioneren. Ja. Ze hadden geen enkele reden meer om Israël te beschieten. Want er was geen Jood meer te bekennen. Geen ja. leger meer te bekennen. Ze hadden de vrije hand daar. En het gebeurde niet. Het nou, enige wat ze deden is wapens binnensmokkelen. Nou ja, dus je en, ziet dat ze dus die tunnels graven om uh, het Israëlische gebied weer binnen te komen vanuit Gaza. Ja. En die muur helpt, die Israëlische muur helpt ook geen fluit. Oh, want ze schieten dit, er overheen. Ja, precies. En, eruit, en, en ze graven er onderdoor. Ja. Het is alleen maar de bedoeling om Israël te vernietigen. Het is een strijd van de goden van deze wereld, de afgoden van deze wereld. Daar werd afgelopen ja, aflevering over gehad. Met name de ja. afgo, ja. afgod Allah. ...tegen de God van Israël. En dat is momenteel ook weer aan de gang. Ja. Het is een hele spannende situatie. Maar er gaan natuurlijk... ...hele interessante dingen gebeuren. Want Neem e nog één profetie ja. uit Joël. Mag okay. ik nog eentje? Ja, Welke is dat? Welke? Uh, Joël 3 vers, uh, vers 4 begin ik mee. Ja. En voorts... ...wat wilt gij van mij... ...gij Tyrus en Sidon? Dat zijn twee steden in het zuiden van Libanon. Ja. Tyrus en Sidon... Mm -hmm. En alle landstreken van Filistea. Dat zijn dus de Palestijnen. Ja. Filistea. Wat zal ermee gebeuren? Ik zal, dan ga ik het eind van vers 7 lezen. Ik, eh, ik zal de vergelding op uw eigen hoofd door neerdalen. Dus alles wat ze eerst al aandoen, komt op hun eigen hoofd neer. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de handen van de kinderen van Juda. En deze zullen hen verkopen aan de Sabeers naar een ververwijderd volk. Want de Heer heeft het gesproken. Dus dat gaat nog een keer gebeuren. Al die wel... onwillige Palestijnen ja. die zich niet willen schikken... ...de terroristen zullen verdwijnen naar het land van de Sabeers. En waar ligt dat? Ja, dat vroeg mij ook af. Interessante vraag. Ja, ja. Nou, dat ligt tussen Jemen en, en het zuiden van Saudi-Arabië. Een heel leeg gebied waar ze dus op een of andere manier terecht zullen komen. Is wel dus, goed. dus daar komt uiteindelijk de Palestijnse staat? Uh, dat is, zou een boeiende gedachte zijn, ja. Dat zou een boeiende gedachte zijn. Hm. Maar het, het is natuurlijk erg hard gegaan. Want, ja, want door de dood van, wat je ja, net noemde, van ja. Arafat... zijn ook de Palestijnen in verwarring gekomen. Ja, want jij zegt net van, ja, Gaza uh, is ontruimd... maar inmiddels zijn, is Israël weer terug. Ja, en, en door de dood van Sharon en de overwinning... Uh, nee, door... Het, het uitschakelen van Sharon, het verdwijnen. Ja. En uh, de overwinning van Kadima, dat is de partij van uh, premier Ehud uh, Olmert. Honderd, ja. nee. uh, en door al dat gedoe wat er gaande is, is de hele wereld in een soort verwarring gekomen. Toen ja. de Hamas won die verkiezingen, waren ze zelfs zelf in verwarring. Nee, ja, nee dat is duidelijk. En wat ja. gebeurde er onmiddellijk? Ze gingen... ...te vuur en te zwaard vechten met, uh, met, met de vattag. Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat je in de Bijbel heel vaak terugvindt... Hè, ...dat er verwarring ontstaat bij, de vijanden, van bij de vijanden van Israël. Dat is inderdaad, dat is een normale, ik, zou, ik bedoel te bieden... Bijna, bijna normale. Een bijna normale <laughs> tactiek van Heer God. Ja, ja en, dat... Toen Farao, het volk Israël, dat 3,500 jaar geleden uit Egypte trok... ...achterna zat, bracht God het leger van Farao in verwarring... Ja. Toen Jozua, 40 jaar later, Canaan veroverde. Toen bracht God de Canaanitische leger in verwarring. Uh, onder de richtere tijd bij Gideon. Je kent dat verhaal wel. Ja, ja, er waren er 300 soldaten waren erover gebleven. Ja. En ze rammelden wat met die, uh, met die kruiken. En ze toeterden wat op die chauffeurs. <laughs> en het hele, hele leger vluchtte ja, in verwarring. Ja, klopt. Onder koning Jozefat. Uh, toen uh, hij bijna overvallen werd door drie, vier legers... Uh, het was vreselijk. Toen ja. zei een profeet, ga erop af, de Heer zal het doen. Ja. Dus hij stuurde Sanko voorop en die loofde en eerde de Heer. En het leger van de vijand raakte in verwarring... En ze verdwenen. Dus verwarring is dus een, een tactiek die God heel vaak gebruikt. Wat me nou opvalt, uh, Jan, we hebben het nu toch een beetje over heel actueel uh, op het moment dat we dit aan het opnemen zijn. En dat is natuurlijk straks als we het uitzenden helemaal weer achterhaald. Maar uh, wat me nou opvalt is dan is daar opeens ergens een G8 ergens in, in Rusland. De top uh, komt dan bij elkaar. En dan in, vlak voor die periode komen er allerlei raketten vanuit uh, Libanon op Israël. Heeft dat, is dat nou een soort afleidingsmanoeuvre? Heeft Iran daar wat mee te maken? Uh, liggen daar verbanden? Als, als, als je kijkt dat daar zeg maar, de politieke macht bij elkaar komt en daar ongetwijfeld ook gaat praten over de kernbommen van Iran enzovoorts, dat, uh, dat er een soort afleidingsmanoeuvre is door uh, zeg maar, de focus op Israël uh, weer even neer te leggen ja, ja, ja. en dat dan het zeg maar, hele verhaal Iran niet om de hoek komt. Ja. Zou Hens, dat kunnen? Hezbollah heeft natuurlijk een eigen agenda, maar ze zijn wel... Uh, de knechtjes van uh, met name Iran en ook min of meer van Syrië. Ja. Dat is vast. En Iran die wil krachtig doorgaan met zijn atoombom. Ja. Dat hoort bij hun hoogmoedswaanzin dat zij de leidende natie van de, uh, de islam willen zijn. Ja, want de wezen komt daar ook, zeg maar, die regeringsleiders, die kwamen gewoon ook een beetje in verwarring. Van wat, er, wat gebeurt er nu opeens dan allemaal? Ja, ja. Uh, we hadden een hele andere agenda voor deze uh, vergadering. Ja, en, en, ze kon, en ze konden niet anders doen dan. ...indirect Israël gelijk geven. Ja. Want anders dan uh, als je ziet wat Rusland met uh, Tsjetsjenië heeft uitgekuurd. Ja. En, en, en nog veel meer uh, gevechten tegen terroristen Amerika in, in Irak. En, konden, en ook, ook wat, wat eigenlijk Frankrijk jaren geleden uitgekuurd mm -hmm. heeft uh, in, in Algiers... En nog veel meer van die geval. Ze konden niet anders dan nee. huisballen uh, oproepen om op te houden met, ja, uh, met schieten. Maar wat me nou, terug... nou opvalt is dat uh, uh, zeg maar die, die wereldleiders proberen dan uh, uh, koffie en dan voor hun karretje te spannen. Mm -hmm. uh, je hoort ergens met de microfoon open boes nog zeggen van... Uh, <laughs> ja, dat was leuk. <laughs> ja. van, van, van, laat die koffie en nou, nou, nou eens even opschieten en, en daar de boel... Uh, Een eind maken uh, uh, aan... Maar, uh, wat mij nou opvalt is dat ze dat niet echt voor elkaar krijgen. Zelfs een Poetin waarvan wij hebben gezegd van nou Gogh komt er ook nog een keer aan. Hè? daar gaan we natuurlijk nog een keer over hebben. Ja, ja, ja. Uh, misschien de volgende aflevering al wel. Um, en we hebben het natuurlijk al vaak over Gogh gehad. Hè? dat Het volk uit het noorden. Maar zelfs Poetin die staat niet te dringen om uh, met Rusland eventjes deel te nemen aan een... Ja. Kijk het is ook wel logisch. Zelfs de veel Arabische landen ja. die verzetten zich tegen de Hezbollah. Ja. Niet omdat ze zo pro-Israël zijn, want ze zouden niets liever allemaal Israël van de kaart willen vegen. Ja. Want dat is altijd nog een soort eer voor hen, ja. omdat ze al vijf oorlogen tegen Israël verloren hebben. Maar het is meer jullie stomme lui van de Hezbollah om dat nu te doen, want je krijgt toch weer op je kop van dat is Israël... Het is de verkeerde timing, vind ik. is de verkeerde timing, ja, dat, dat, dat komt straks pas, en dan, eh, als we samen op kunnen trekken en dergelijke. Dus je ziet eigenlijk dat de wereld ook niet eerder dan de timing van God aan de gang kan gaan. Ja, het is in al die dingen, als je het profetische woord een klein beetje kent, ja. dan zeg je, wat een groot God hebben wij, God de Heer regeert. Ja. Nou, de tweede zin van een oude psalm een beetje van vroeger, God de Heer regeert, beeft gij volk geëerd. Ja. Ja, dat komt dan ook nog wel. Ja, precies. Maar, maar hij heeft er toch al die dingen in de hand. Ergens in een psalm lees ik, dan lees ik... Hij vereidelt de Raad der Volken. Ja. Wat is de Raad van de Volken? Dat is de Raad van de Verenigde Naties. Mm -hmm. En de Raad van de G8. Dat vereidelt hij allemaal. Ja. En telkens net op het nippertje verhindert de Heere God dat er een Palestijnse staat komt. En hij gaat langzaam, maar zeker door met het Volk Israël. En hoe staat het Volk Israël nu midden in zeg, de bevolking zelf? Hoe staan ze nou midden in deze, in deze tijd met de gebeurtenissen van, van uh, de Hamas? En, Ik kreeg en de een... Uh, uh, ik kreeg diverse mails van yeah. gewoon orthodox-Joodse mensen. Mm -hmm. En die zeggen, we bidden de hele dag. We bidden Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de, de Allerhoogste hoogste. is gezeten, vannacht in de schaduw yeah. van de Almachten. Gij zult niet vrezen voor de pest die in de middag rondwaart. En voor de pijlden, de raketten, yeah. die in de middag rondgaan. En dat, zo, zo is het hele volk eigenlijk verenigd. Er is op dit moment, nu we het over yeah. praten is er geen links en rechts meer, geen seculier orthodox meer bijna. Ze zijn verenigd en één zijn ze. En ook zelfs Olmert, het premier Olmert. Ja, want hij is natuurlijk nieuw. Uh, ja. Tenminste, als premier is hij nieuw. Hij, krijgt, hij is net aan de, aan, aan de macht en krijgt dan dit voor zich kiezen... Ja, ja. en moet dus zich gelijk profileren. Maar zelfs premier Olmert, die als niet zo erg religieus, om het zo te zeggen, bekend staat... die heeft een reden in de knesset gehouden, het doorspekt ook met... Uh, ja, oproepen aan God en uh, citaten uit de Bijbel, uit de profeet Jeremia. Nee. Dus ja, God aan de andere kant brengt de Heere God, de God van Israël, zijn volk ook aan zijn voeten. Ja, maar ik denk dat de wereld toch een beetje blij was van, uh, dat ze van Shechem af waren. En nou hebben ze Olmert die dan uh, toch behoorlijk fors tegenin gaat. Ja, maar, maar Olmert die heeft ook nog zijn geheime agenda hoor. Is dat zo? Wat is ja. dat? Ken jij die? Uh, kijk, ja, natuurlijk, dat heeft hij zelf, <laughs> dat heeft hij zelf gezegd. Okay. Hij heeft mij niet gebeld, maar nee, dat lees nee. ik gewoon in de pers. Ja, ja. Maar, kijk, toen Israël uit Gaza trok, toen juichte de Hamas... Het is ons terrorisme die dat gewonnen heeft. Ja. Toen Israël, ik meen in 2001, uit Libanon trok... Toen juichte de Hezbollah, zie je wel, onze macht die heeft Israël verjaagd hier uit... Uh, dus... Als straks Olmert uit de Westbank, uit Judea en Samaria zich gaat terugtrekken... ...want dat was het programma van Sharon en ja. het programma van Olmert... Ja. ...dan uh, wil hij niet dat iedereen gaat roepen... ...zie je wel, ze zijn bang, die Israëli's, ze trekken zich terug. Dus hij moet nu wel eventjes zijn vuist laten zien. Ja. Afgezien natuurlijk van zijn plicht als regeringsleider... ...om zijn volk tegen, dat Terroristische, geboekte, uh, ja, ja. tegen die terroristen te beschermen. Ja. Ja. Maar deze agenda zit er nog steeds achter... Want hij heeft zelf gezegd... ik blijf staan op mijn plan... om ook de Westbank te ontruimen. Maar dat is toch uh, even in het vervolg van Gaza... dat is toch ook ontruiming... dat is toch ook verdelen van het land? Dat is daarom, daarom dat, dat is verdelen van het land. Dat, dat zou niet goed voor mij pakken dan. Als je de lijn van... Je laat <laughs> mij zitten in de val van Pet Robinson natuurlijk. Als je de lijn van Pet Robinson doortrekt... Dan, uh... Nee, God de Heer regeert. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen... Toen Sharon ermee bezig was, heb ik ook gebeden. heer die Sharon, dat is toch een man die verschrikkelijk belangrijke dingen voor uw volk heeft gedaan. en ja. Moedige dingen voor Absoluut. uw volk. Gun hem toch een, een eervolle aftocht. Ja. En, en dat gaat de Heer de God ook doen. Hij wordt geëerd als een held van Israël nu in dit, op dit moment ja. al. Ja. En dat gun ik met ook. Maar je moet van Gods land afblijven. De Arabieren hebben 250 keer zoveel land als... Uh, uh, als Israël. Nou, maar ja, dat kleine stukje dat land. Dat hele kleine stukje dat land. Dat heeft God ja. aan de Joden toegezegd. Ja, ja, ja, dat ja, is Israël... toch ook wel zo bijzonder. He, dat zo'n klein stukje land. dat daar de hele wereld ja. uh, mee bezig is. Ja, de hele wereld is van God. maar er is ja. maar één stukje land. waar de Heer God van zegt: dat is mijn land. Ja, we zijn bijna aan het eind van uh, deze aflevering. Uh, en als mensen nou bang worden van deze zaken. wat kun je hen dan adviseren? Want ik bedoel, de pers staat er vol van uh, mensen die komen van vakantie terug uit Libanon. Of hebben daar gewerkt, gewoond enzovoort. Uh, je, je leest de angst van hun ogen. Het verdriet ook uh, van wat er allemaal gebeurd is. Wat zou je nou die mensen die allemaal uit Libanon bijvoorbeeld. Die Nederlanders die daar vandaan zijn gekomen, gevlucht. Wat, wat, wat kun je hun nou adviseren? En in het algemeen ook ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Die, net als die Joodse vrouw. Die citeerde Psalm 91. De Heer is mijn schuilplaats. En hoe kun je daar zeker van zijn? Voor ons gelovigen uit de volken. Dus de meeste kijkers zullen dan uh, niet Joden zijn. Niet Israëli's Israëli zijn. Mm -hmm. ja. Voor ons komen wij die schuilplaats binnen door de deur. En wie is de deur? De heer Jezus zegt ik ben de deur. Ja. En hij zegt ook ik ben de deur van de schapje. Is de schaapstal dan Israël? Nee. God heeft ook andere schapen. Ieder die Jezus erkent als Heer en Verlosser die vindt bij God veiligheid en die vindt bij God zekerheid. En dat is heel simpel. Dat is gewoon je handen vouwen en gewoon zeggen... Heer, ik aanvaard u als koning, als de komende koning. Want dat draait alles op uit. Alles hey. draait uit op de komst van de Heer Jezus, op de komst van het koninkrijk. En, en wat zijn kinderen van God? Dat zijn mensen die nu al Jezus in hun leven als koning hebben aanvaard. En ik kan u garanderen, als u dat doet... Dan komt er een ongelofelijke blijdschap en een ongelofelijke vrede en rust en veiligheid over je leven. Dat is, dat is heel normaal. Is dat, als de koningin naar Delft komt, dan is er een feestdag op koningin de Dag. Ja. Als de koning van het heelal in je leven komt, en dat is Jezus de Messias... dan komt er vreugde en rust en vrede in je leven. Nou, Dat is een geweldige afsluiting voor deze aflevering. En nu, als u gehoor wil geven aan deze oproep van Jan van Barneveld om die koning der koningen te accepteren in uw leven, dan zult u inderdaad ja, gaan begrijpen dat uh, alles zo zijn plek heeft in deze tijd. En ook alles waar we het over hebben in eindtijd en profetie. Uh, en bovenal, uh, ja, de vrede die uh, alle verstand boven gaat, zal uw deel zijn. Ik wil u danken voor het kijken naar uh, deze aflevering. En de volgende keer zal het weer gaan over, over Israël en, uh, en Jeruzalem. Jan... Of Hartelijk bedankt. even over Gog en Magog misschien? Gogh en Magog, ja. Dat is ook een interessant onderwerp. Ik daag u uit om volgende keer weer bij ons te zijn bij deze uh, serie eindtijd Eindtijdenpositie.